1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Hugo de Jong is de nieuwe leider van het CDA. Met 50,7 van de stemmen van de CDA-leden... won hij nipt van zijn tegenstrever Pieter Omtzigt. Er waren twee rondes voor nodig om te bepalen... wie de nieuwe lijsttrekker zou worden. Na de eerste ronde viel staatssecretaris Mona Keizer af. Het CDA was op zoek naar een nieuwe leider... sinds Sibrand Buma ruim een jaar geleden de politiek verliet... om burgemeester in Leeuwarden te worden. Kamerlid Pieter Heerma nam toen tijdelijk het fractievoorzitterschap...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 Bij het Nemo Science Museum in Amsterdam verdwijnen 66 van de 140 voltijdbanen. Het museum verkeert in financiële problemen vanwege de coronacrisis. Eerder kregen tijdelijke medewerkers al te horen dat hun contract niet verlengd zou worden. Het weer: zon en stapelwolken wisselen elkaar af en er vallen wat buien, de meeste in het noorden en oosten. Het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgt opnieuw regen. Ook morgen overdag is het bewolkt en regenachtig en het wordt dan niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 alle reclameuitingen in het muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.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 Alleens wonderwereld, alleen op Sie FM. <lacht>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 The music Het muziekmuseum. Music. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl Is this train the Frankfurt special? Go, go, go, go. I ain't this outfit some special. Go, go, go, go, go. Well, we heard rumors from the bases. Frankfurt girls got pretty faces. Yeah, yeah, yeah, yeah. Go special girl. special's got a special way to go. <laughs> whoa. Whoa, whoa. Now when we get to our headquarters, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. we'll be good boys and follow orders. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't take girls from one another. No, no, no, no. We'll treat us sailor like a brother. On the long flat track, Water are oh, busting the blowing stack. And clack, and Towns and villages flying by. Man, with a Well, yeah, line, don't you cry? We will soon get another GI. Come on, train it and get to lay it out. Yeah, yeah, yeah, yeah. Well, one more day, we gotta sweat out. Yeah, yeah, yeah, yeah. Frantic Frauleins at the station. Yeah, yeah, yeah, yeah. We're ready for a celebration. Yeah, yeah. To let out. Yo, yo, yo, yo, yo. Uh, one more day we gotta sweat out. Yo, yo, yo, yo. Our frantic pro lines at the station. Yo, yo, yo, yo, yo. They're ready for a celebration. Yo, yo, yo. Ja, daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 18. En dat is de week waarin in Chicago de blueslegende Muddy Waters... op 30 april 1983 overlijdt aan een hartaanval. Hij is bekend geworden van hits als uh, I'm Your Hoochie Coochie Man en Manish Boy. die Waters is 68 jaar geworden. We gaan geen muziek van hem draaien tijdens deze rondleiding, nee. Wel al muziek van Elvis Presley, want op 2 mei 1960 beginnen in Hollywood de opname van G.I. Blues. Deze bioscoopfilm is een geromantiseerde versie van de militaire diensttijd van Elvis. Hij heeft van 24 maart 1958 tot 5 maart 1960 in het Amerikaanse leger gediend. Een groot deel was hij daarvoor in West-Duitsland. De liedjes voor de soundtrack zijn op 27 en 28 april 1960 opgenomen... in de RCA Studio in Hollywood... en worden op 6 mei 1960 in de Radio Records Studio in Hollywood afgerond. G.I. Blues wordt geregisseerd door Norman Tarek... Eind juni 1960 zijn de laatste filmopnamen. Op 15 november van dat jaar gaat de film in het Fox Wilshire Theater in Los Angeles in première. Er komt in Nederland één single van de original soundtrack. Het is Wooden Heart. En komt op 20 januari 1961 de Nederlandse hitparade binnen. En staat vanaf 24 februari dat jaar vier weken lang op de eerste plaats. Wij draaiden Frankfurt Special, het derde nummer van kant 1 van het album G.I. Blues. De original soundtrack dus. Straks tijdens deze rondleiding het verhaal van de road manager van de Elmer Brothers Band. In 1970 steekt hij een zaaleigenaar dood vanwege een ruzie om 500 dollar. En muziekvrienden, we hebben natuurlijk weer een oude top 40. Eentje dus uit week 18, maar welk jaar? Het is in ieder geval het geboortejaar van Pascal Jacobsen... Nederlandse zanger en gitarist van Bluff. En Elenis Morizet, Canadese zangeres, komt uit hetzelfde jaar. Op nummer 1 in die oude top 40 staat een liedje van de Nederlandse popband uit Volendam. De band bestond van 64 tot 85. En het liedje is geschreven door een Amerikaanse singer-songwriter. En de groep neemt het op in de Verenigde Staten. En het liedje begint met de volgende tekst. Rock me from the bay of Mexico. I row me to the shores of Montego Bay. Zegt mij maar nog helemaal niks. Ja, die band uit Volendam. Ja, er zijn natuurlijk meer, hè. Ja. Dadelijk ook nog muziek uit 1969 van een Amerikaanse band... die pas succesvol werd toen de zanger El Cooper... de groep min of meer moest verlaten. Welke band was dat? En we gaan er muziek van draaien. En we hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. Deze week een registratie uit 1971 van een van de eerste Benefietconcerten. De muziek werd uitgebracht op een 3-dubbel-LP. Het heeft ook te maken met een ex-Beatle. Heb ik al te veel gezegd. Dadelijk ook nog een Nederlandse band die in 1974 het roer rigoureus omgooit. In plaats van hard rock gaat de groep makkelijk in het gehoorliggende liedje spelen... Het leidt uiteindelijk niet direct tot succes... maar als er na twee jaar een zangeres bij de band gaat zingen... zijn de hits niet meer te stoppen. Om welke Hollandse groep gaat het hier? Ik raad je vertellen. Oudste nummer deze week is uit 1953. Het is van Frank Sinatra. Maar we gaan nu naar donderdag, 30 januari 1969. Ladies and gentlemen, the Beatles. The Beatles, the Beatles. To play, and now as I wander, my thoughts ever stray south of the border down Mexico Way. She was a picture in old Spanish lace. Just for a tender while, I kissed the smile upon her face, cause it was fiesta. And we were so gay, south of the border, Mexico way. Then she sighed as she whispered, Manana, never dreaming that we were parting. And I lied as I whispered manana cause our tomorrow never came south of the border I jumped back one day there in a veil of white by the candlelight she knelt to pray the mission bells told me that I mustn't stay Mission bells told me. Got the World on a String, Don't Worry About Me en South of the Border... zijn drie songs die Frank Sinatra op 30 april 1953... in de studio van Capitol Records in Los Angeles opneemt. Het orkest staat onder leiding van Nelson Riddle. Hij is ook verantwoordelijk voor de arrangementen. Dit is het begin van een vruchtbare samenwerking... tussen Nelson Riddle en Frank Sinatra. Riddle wordt geboren in 1921 in Oradell in New Jersey... In 1950 wordt hij gevraagd door componist Lex Baxter... om arrangementen te schrijven voor een aantal songs met Nat King Cole. Het nummer Mona Lisa, waar hij de orkestinstrumentatie voor schrijft... wordt een grote hit in de Verenigde Staten. Daarna krijgt hij een contract bij Capitol Records... en wordt dus gevraagd muziek te arrangeren voor Frank Sinatra. Wij luisterden naar South of the Border. Het nummer wordt al in 1939 gecomponeerd door Jimmy Kennedy en Michael Carr. Maar dit was dus uit 1953. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op het apple label wordt in Amerika 5 mei 1969 nummer Get Back van de Beatles uitgebracht. Op de B-zijde staat Don't Let Me Down. De single is een maand eerder in Europa verschenen. Get Back komt op 10 mei 1969 binnen in de Billboard Hot 100. Vanaf 24 mei staat de single vijf weken op de eerste plaats. Get Back is de zeventiende nummer 1 hit voor de Beatles in de Verenigde Staten. De versie die wij hoorden is een van de drie versies die ze speelden op 30 januari 1969 op het dak van het Apple gebouw aan de Savile Row in Londen. Het was de allerlaatste take voordat de politie de vier Beatles van het dak haalde. Deze take was dus echt het allerlaatste optreden van de Beatles. Straks muziekvrienden Langspeelplaat van de Week. Registratie uit 1971 van een van de eerste Benefietconcerten. Ja, de muziek werd uitgebracht op een driedubbel LP. Goed. Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die top 40. En aan die top 40 is gekoppeld een... Uh... Dit is de tipparade. Nummer 4. En dus op nummer 4 staat een liedje van Harry Nilsson. Het heet Daybreak. Zijn grootste hit heeft hij met Without You, nummer wat hij overigens niet zelf schreef. Dit nummer, Daybreak dus, komt tot 39 in de Verenigde Staten. In Nederland komt het niet verder dan de tipperaden. Vandaar dus maar weer eens gedraaid. Misschien dat je het nog herkent. Here In de tipperaden liedje van Harry Nilsson, Daybreak. Het zit in de Britse film Son of Dracula uit 1974... waarin Harry Nilsson zelf de hoofdrol speelt als Countdown. Zijn tegenspeler is Ringo Starr, die ook aan het nummer Daybreak meewerkte. Hij speelt de rol van Merlijn, de tovenaar. Harry Nilsson was verantwoordelijk voor de soundtrack van de film. Daybreak is het enige nummer overigens wat nieuw is. De overige nummers waren al eerder verschenen op albums van hem. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Het is een registratie van een benefietconcert en het gaat om The Concert van Bangladesh. Het is een driedubbel album onder de naam George Harrison and Friends en wordt voor het eerst uitgebracht in 1971. Het is dus een registratie van de twee benefietconcerten, beide gehouden op 1 augustus 1971 in de Madison Square Garden in New York, de ene om 12 uur middags en de ander om zeven uur s'avonds. De bedoeling was om met deze concerten aandacht te krijgen... en bovendien geld in te zamelen... voor de door overstroming en hongersnood geteisterde bevolking van Bangladesh. Het was het allereerste benefietconcert van deze omvang. Het bracht een grote groep wereldartiesten bij elkaar... om belangeloos te zingen en te muziceren voor het goede doel. George Harrison wordt op het podium bijgestaan door bijvoorbeeld Bob Dylan, Ravi Shankar, Jim Keltner, Klaus Foreman, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell en Eric Clapton. Het album werd geproduceerd door George Harrison en Phil Spector. Er worden tijdens de concerten ook filmopnamen gemaakt voor een concertfilm die in 1972 in de bioscopen gaat draaien. Het driedubbelalbum wordt nog in datzelfde jaar uitgegeven. De totale lengte van de drie LP's is bijna 100 minuten. Bijgevoegd in de oranje-bruine doos is een uitgebreid fotoboek met daarin foto's van de concerten. Kant 1 van het album beslaat hoofdzakelijk Indiase muziek van Ravi Shankar. En op kant 5 staan alleen songs van Bob Dylan. De rest wordt gevuld met songs van George Harrison, Leon Russell, Ringo Starr en Billy Preston. Het album ontving in 1972 een Grammy Award. Het genereerde miljoenen dollars voor UNICEF en wat misschien nog veel belangrijker was... Het startte een wereldwijd besef dat het mogelijk is om met muziek mensen te bereiken... en te betrekken bij menselijke catastrofes. Het was natuurlijk het grote voorbeeld voor Live Aid dat 14 jaar plaatsvond. Hier is The Concert for Bangladesh uit 1971 van George Harrison and Friends. De Love yeah De langspeelplaat van de week. Deze week een driedubbel album. Ongelooflijk. Hij was ook heel duur. Kan ik mij herinneren. Het kostte wel 50 euro. Uh, gulden moet ik zeggen dan natuurlijk. Of 49 gulden was het geloof ik. Ik heb hem in de tijd samen met mijn zus gekocht. Ja, dan konden we het een beetje verdelen. We gaan er dus muziek van draaien. Het concert The Concert voor Bangladesh heet het officieel van George Harrison and Friends. Ja, muziekvrienden, het is zover. We hebben weer een oude top 40 gevonden, uitgekozen eigenlijk, moet ik zeggen. En we hebben alle liedjes terug kunnen vinden. We hebben ze in de computer gezet, 40 tot en met nummer 1. We zappen erlangs tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1 nitten. Op nummer 1 staat een band uit Volendam En het liedje wordt in de tijd gecomponeerd door een Amerikaanse singer-songwriter. En ze nemen het liedje op in de Verenigde Staten. Het liedje begint met de volgende tekst. Rock me from the bay of Mexico. I row me to the shores of Montego Bay. Ja, dat klinkt een beetje buitenlands. Niet echt Nederlands, toch? Als je die tekst uh, zo hoort. Drie Nieuwelingen deze week in die top 40 week. 18, 4 Nederlandstalige liedjes. En 17 producties uit Nederland. Onder in de lijst een instrumentaal nummer, maar het staat er al acht weken in. De beroemde Philly Sound, Gespeeld door het, uh, het huisorkest van het Philadelphia Platenlabel. En die noemden zich Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. En het liedje heet heel simpel The Sound of Philadelphia. En het eind wordt er ook nog gezongen door de Three Degrees. Maar dat gaan we niet beleven. Nee. Het zit helemaal aan het eind. Op, uh, een liedje van uh, een artiest die drie hits had in Nederland, Ricky Nelson. Dit was zijn laatste hit, Windfall. Have you ever heard the wind fall? Have you ever heard the leaves crawl? Take a look inside your feelings. Hear the music as the river sings. You've, You've never heard these things. And love is gone, face the That's where love begins, within you. Have you ever watched an eagle as she fly Spinning circles in the ja, kan ik dat liedje nog herinneren? Ja, ik niet hoor, zou ik je zeggen. Stond ook maar vijf weken in de top 40. Zijn grootste hit had hij met Hello Mary Lou in 1961 en Garden Party uit 1972. Deze is van later. Oh, die hebben we hier. Wie schreeuwt hier zo hard? Pittige dame hoor, zou ik je zeggen. Suzy Quattro eet ze. Welkom to the dive. Hey Level Gate Drive 38 in die top 40 van Suzy Quattro. En wat hebben we hier muziekvrienden? Een band uit Spanje. Dit is in de tijd geproduceerd door Fernando Arbex. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, veel hits hadden ze niet. Dit was er wel eentje. Het is voor die Spanjaarden altijd erg moeilijk om goed Engels te zingen. Ik zou zeggen, luister er eens even kritisch naar. Want dit is best wel heel erg goed. Every time I see that woman Every time I see that girl Sickly feelings come inside me Something's burning in my head Every time I see that woman Barabas noemde zich en het nummer heet Woman. In Nederland wordt een wijziging van de wegenverkeerswet van kracht in dit jaar. De politie kan de weggebruikers controleren op alcohol gebruikt door middel van het blaaspijpje en de bloedproef. De horeca vreest voor omzet, Fries. Ja, <laughs> horeca die heeft er altijd last van dat soort dingen. 36 nu, Wings. Het beroemde album Band on the Run wat hij in Nigeria opnam behalve dan dit nummer. Jets werd gewoon in Londen opgenomen kan er ook niks van doen ja en ze dachten dat hij zong over zijn hond, maar dat is niet zo hij zingt over zijn pony daar, want die heette gewoon Jet van Pomerani dus What? En zo heet het ook, Voulez-vous. Komt van het album The Rock Goes On van Bonnie Clair en Unit Gloria. En op dat album stond ook een grootste hit Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Nummer 34. Legendaars lied en klassieker kan ik wel zeggen. The Hollies. Met Yerda de Brief. componist van het liedje. Albert Hammond komen we zometeen tegen in deze lijst. Nieuw in de top 40. 40. Ik zou zeggen, Creedence Clearwater Revival. Dan Jack knik je dan. Het lijkt enorm veel op. Bent uit Maastricht in de tijd. The Walkers, heten ze. Ja, en ze maakten muziek wat heel veel leek op die uh, beroemde Swamp Sound uit Amerika. Creedence Clearwater Revival. Jack of Diamond, heet dat liedje. Kwam nieuw binnen op nummer 33 in de top 40 week. 18, maar welk jaar? Muziekvrienden, weten we dat al. Dan nu een liedje wat eigenlijk uh, het eerst bekend werd gemaakt door Etta James. Deze keer in de uitvoering van Chicken Shack. Something told me it was over Prachtig lied, ja. Uit like O Blind, zo heet dat dus. Nieuw. Muziekvrienden, kijk even naar buiten. Is het zo'n dag of is het niet zo'n dag? Een mooie dag als vandaag moet het altijd zijn. Een... Mogelijk heet het Zo schön wie heute Duits liedje vertaald ja, dus. Door wie zou je denken? En we worden gelijk weer vrolijk. Ja, het is echt weer Hanny en de rekels. En uh, Hanny heette eigenlijk Hanny Lonis. Met het liedje Zo'n mooie dag als vandaag. En dit is zo'n mooi lied. Hello, honey, it's me. Wat did je think when je heard me back on the radio? Wat did de kids toen when they knew it was their long lost daddy -o? Het is een telefoongesprek en hij neemt het op en hij doet er muziek bij. Harry Chapin met WOLD, een grote artiest in Amerika en in Nederland was dat uh, had hij niet zoveel uh, succes. Ja, met dit liedje had hij dus een hit in de Nederlandse top 40. Welk jaar dan wel? When I, was a boy, I just had one joy. I only dream of a Nou, Muziekvrienden dit gaat over horse en niet over heroïne, zoals bijvoorbeeld uh, de band America zingt: hè? Horse with no name. Dat gaat over heroïne. Zo zijn er meer liedjes uh, die uh, horse aanduiden als heroïne. Nee, dit gaat echt over een paard. Een jongen die graag een paard wil van zijn vader. Van een band uit Nederland. De classics, heten ze. Ze dus kwamen de tijd uit Strambroi. Limburg dus. Engels duo Mike Shepstone en Peter Dibbens. En ze noemden zich gewoon Shepstone en Dibbens. En ze hadden een one-hit wonder zoals dat heet Shady Lady op nummer 8 en 20. Alweer muziek uit Nederland, want ik vertelde je al 17 producties uit Nederland staan in deze top 40. Nummer 27, Zanger Wally Tax heet hij. En we kennen hem natuurlijk uit de band The Outsiders. Het bandje uit Amsterdam. Amsterdam. De host, nieuw binnengekomen plaats. 26, het was een liedje wat helemaal niet op single zou moeten verschijnen. Het stond op een LP en niemand dacht eraan totdat de producer dacht... Dat is mooi. schreven de tijd door Nadie Halder, de zanger... samen met Jim Lee, uh, bandlid. Slate heet de band. En dat stond op een album van ze. Ja, als een van de weinige ballads... die ze hadden opgenomen. Muziekproducent Chess Chandler... die vond het eigenlijk wel een single waard. Maar de band wilde dat helemaal niet. Maar goed, uiteindelijk is het op single verschenen. En het werd een grote hit. Nummer 25! Er staat dus ook om erbij te vertellen dat de vaste gitarist van Sleet, Dave Hill, niet meespeelt op dit liedje van Everyday. die was op huwelijksreis. huwelijksreis. Hij had helemaal geen tijd, die man. Goed. Dus, uh, ja, zo gaat het soms, hè. En wat is dit nu, muziekvrienden? just the Prachtig lied, ook zo'n one hit wonder. Candlewick Green, zo heette ze. Ja, wist je dat nog? Nou, ik denk het niet. Who do you think you are? Ja, Dat kunnen we ons natuurlijk nog wel herinneren. Het werd in de tijd geschreven door het uh, singer-songwriters team Des Dyer en Clive Scott. 25 dus. In die top 40, week 18. En muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Week 18 dus. Ja, is best moeilijk hè? Het is lang geleden, ik zou je zeggen jaren 70. Dat is wel duidelijk toch? Of had je gedacht dat het ouder was? Ja, dat kan natuurlijk ook wel. Maar dat is niet zo. En wat is dit nu, denk je? Kroekkoekoe. Paloma. Sorry dat ik moet lachen, maar... Wat een bizar liedje. Vader Abraham met zijn showorkest. Ja, dat deed hij ook wel. Maar zo begon hij eigenlijk met zijn showorkest. Gewoon, uh... Ja, ook af en toe instrumentale metalen liedjes. 24 dus in week 18. Welk jaar? Muziekvrienden. Wat is dit nou? Een heel klein jongetje. Hij knopt op de door. Het is het jaar muziekvrienden van het Watergate schandaal Richard Nixon verschijnt op tv en verklaart en daarom zal ik morgenmiddag aftreden als president En wat hebben we hier? Een Nederlandse zangeres. Lisbeth List. Ze overleed 25 maart 2020. Toch een beetje onverwachts, hè? Lied. Te veel, te vaak. Een liedje over uitgebluste liefde. Ja, er gaan veel liedjes over natuurlijk, hè. zeker. We zijn bijna bij het linker rijtje. Nummer 21. Houston. Leon came along to see me on the road. Took the time to come back steady zelf known. Though we never been real close. As friends with shade sometimes. Work the clubs once. traveled music. Together for a while. Van Aruba komt die Houston met het nummer Liam. Liedje wat hij overigens zelf niet schrijft. Zo wordt de tijd geschreven door Philip Goodhand Tate. Het linker rijtje zijn we dus nu nog tien nummertjes, voordat we daar bij die top 10 zijn. Ja, deze kennen we allemaal nog, natuurlijk. met. Maid, Zo heet het. En ze staan ook in de top 10 op nummer 4... met het nummer Tiger Feet. Dat werd toch een grotere hit. Nummer 19. Het was in de tijd de opvolger van... Ik doe wat ik doe. Avonds in de straten gaan de lichten aan. En even later gaan de mensen uit. Snel ergens naartoe. Snel ergens vandaan. Het geluk ligt altijd ergens voor ze uit. Vergeven je uit te zoeken... En ik weet weten waar, even iets gaan drinken op de hoek. Vergeet een beetje lachen, zitten voelen aan elkaar. Als blinde naar een soort genoot op zoek. Kom, met mij door de nacht. Kom, dans met mij door de nacht. Van... De nacht van, ja, natuurlijk Astrid Nijg. Ik denk dat het liedje ook alweer geschreven is door haar man, Leonard Lennart die Veel Nederlandstalige liedjes uh, schreef. Dit is een prachtig nummer. Ik zou het tweede gedeelte graag draaien. Komt van het album Jonathan Livingston Seagull van Neil Diamond. Een album wat hij opnam met een groot orkest. En dit is een single ervan, Skybird. Skybird make yourself. Nummer 17. En hier is hij dan zelf. Albert Hammond ja, schreef eigenlijk meer muziek dan dat hij zelf zong. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah. Misschien was de grootste hit I'm a train. Ik zei net al: 17 Nederlandse producties in deze lijst. En dit is er ook eentje. Het is een metaal liedje. Het titelstuk van de film Help, de dokter verzuipt. gecomponeerd en uitgevoerd door Rogier van Otterlo. Met zijn orkest natuurlijk. zal het metropool geweest zijn, denk ik. Top. Daar is er ook een tijd uh, dirigent van geweest. Het was in de tijd een uh, verfilming van de streekroman van Toon kort -Oms. Misschien heb je het ooit gelezen. Help de dokter van Ja, eigenlijk zo'n streekroman. Een plattelands uh, ding. Muziekvrienden zijn we er al achter wat er op nummer 1 staat. En een liedje wat begint met de volgende tekst. Rock me from the bay of Mexico. I row me to the shores of Montego Bay. Een liedje van een band uit Volendam. Misschien wel een van de... Nou, denk het niet. Maar en de hele bekende in ieder geval. Ja, dat kan niet anders met de nummer 1 dit. Nu de Three Degrees. When will I see you? Vijftien en na 15 volgt altijd. Juist. Een liedje alweer oud in de tijd. Geschreven oorspronkelijk voor de stylistics. De tijd geschreven door muziekproducent Tom Bell en zangeres Linda Creed. Maar dit is misschien wel de allermooiste uitvoering. Diana Ross en Marvin Gaye. You are everything. Today I saw someone who looks just like you. We zouden het, zou het graag willen horen. Helemaal. Ja, het Gaat niet lukken. Nog even een stukje van la Julie Claire. Oh, zit er nog één, sorry. Julie en. Mange la vie. La grande vie. Als we eens zouden zingen, zo zou je het een beetje vrij kunnen vertalen. C'est on janté van Julien Clare, nummer 13. Het was een van zijn vele hits. En wie komen we hier tegen? Silvio. It about ten, when I the radio on. En wie horen we hier zingen? Het is Rini de Wit. En wie is dat dan, zou je denken? Was an accident. Dat was een tijd de zanger en gitarist van de band Silvio. Die hadden er dus een hit mee. Marion, Come Back Home. Een liedje over een auto-ongeluk. Drama. het eigenlijk. Nog even een klein stukje van nummer 11 voordat we de top 10 induiken. Het zijn de legendarische Tramps met de love The Love Epidemic. Van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparaden. Het overzicht van de nationale top 10. 10. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40 week 18, 1900. 74. Ik lees de top 10 en we draaien ook nog. Euh, uiteraard de nummer 1 dit en dadelijk ook nog een track uit de langspeelplaat van de week. komt die Nummer 10 uit Nederland. The Golden Earring. Instant Poetry. Het tweede gedeelte is aan het willen draaien. Is een liedje wat we niet zo vaak meer op de radio horen. Nummer 9 ook uit Nederland. Jack Jersey in the Still of the Night. Nummer 8 Terry Jacks. Seasons in the Sun. legendarisch lied. Nummer 7 Fly Away. Tietjen uit Nederland. Nummer 6 Kwek Kwek van Ronald en Donald. Kwamen die uit België? Ik weet het niet helemaal precies. Nummer 5, de Heilsoldaat, Mark Winter. Nummer 4, daar zijn ze dus nog een keer: Tiger Fleet van Mutt. Nummer 3, Ik Zie een Ster, Mouthe McNeil. Nummer 2, Waterloo van ABBA. Wat zou dan op nummer 1 staan? Die Band uit Volendam. Het zijn de Cats. Maar met welk nummer? It's now number 1. Nummer 1, Sing a la la la. Ding a la la la Het muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl Het muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.